Ze hebben veel meer verstand dan wij. Ja. Die gaan niet met. in de Ja, Nee. telefoon. Ja, geen zon, maar. je Ja, Ga even een stukje op de top daar lopen, dan ga ik het vertellen ja? vertellen? Moet je nou? Vast! <coughs> <coughs> ha, ha. <begst> uh, <tie> ja nu leuk, hè? Twee van die kleintjes. <coughs> uh, nee. <tie> Thank <laughs> you. thank you the Wat language always same my. Nee. Nee. Nee. Nee. dat We gaan Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Veel van ons een in Ja. ja, al doe je het maar als, uh, als, als hobby. Bij de, bij de Nee, zeer, maar. Ik heb je niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik niet Ik Ik, ik. ik, ik. Ja, maar Спасибо. We'll yeah. move. Ik nee, wil wel. Daar is hij! Nee, man, ze is nog steeds heel zwart. Oh, je moet met de kaart. Dat moet ik wel zeggen als je eruit gaat. Ik ga ja. eruit springen. Want ik het daar rekening mee. Kijk, Deze dienst. van voor hele Oh, ik is hier?